Ook wil Rousseff de corruptie aanpakken en zo'n 19 miljard euro investeren... in het verbeteren van het openbaar vervoer en in de gezondheidszorg. Toch zijn niet alle activisten in Brazilië tevreden. Een van hun leiders noemt de maatregelen niet concreet... en zegt dat het gevecht verder gaat. Bij een schietpartij in Gein is een man om het leven gekomen. Een andere man raakte gewond en is in het ziekenhuis aangehouden...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 met Maarten Haag. En mooi dat u luistert naar nou, Dit is de Nacht. U heeft het vast al wel gehoord. Filmster James Gandolfini stierf vorige week aan een hartaanval. De acteur is vooral bekend als de nukkige maffiabaas Tony Soprano... in de serie The Sopranos. Wat de helpte je doen? Dit plaats is een uur van mijn office. Een uur? Wat, een vrouw? Ik heb een bladertransplant. Mijn moeder liever hier. Hoe gaat het, Mike? Hoe gaat het? Ah! Ah! Ah! Soedo! Look, je soedo Ja, Let me fix it up for you. Ah! Wat are you screaming about? Vier operaties. Ah! Mr. Spot! Ja, om even duidelijk te maken, uh, dat het toch echt wel een schurk is die je er uh, vrij regelmatig op los uh, slaat, toch, Peter Verstraeten, filmwetenschapper? Uh, ja, Tony Soprano die slaat er regelmatig op los. Maar wat me ook vooral opvalt in uh, de manier waarop hij uh, beschreven wordt uh, als, als een geweldig karakter, dat is omdat hij steeds van het afschuwelijke ook kan wisselen naar ja, een emotionele kant die hij ook ja. heeft. Dus hij is iemand die uh, iets filijns heeft en toch uh, ook echt een familieman kan zijn. Ja, en de, de, de scènes met, uh, met zijn therapeut zijn ook berucht, hè? waarin hij natuurlijk of berucht. Daar staat de dus je natuurlijk ook vooral onbekend... dat hij daarin een kwetsbare man is die worstelt met het leven enzovoorts. Ja, ja. En met een soort uh, moedercomplex uh, ja. heeft hij natuurlijk. Uh, en daar moet hij over vertellen bij, uh, bij de psychiater. Ja. Wat me altijd dan meteen doet denken aan het mooiste moedercomplex... misschien wel in de gangsterfilm, dat is een film uit de jaren 40... waarin uh, de gangster altijd migraineaanvallen krijgt... als hij niet genoeg aandacht krijgt van zijn moeder. En dat is... En dat is de film White Heat, met uh, James Cagney, uh, een beroemde gangsteracteur. U hoort het al, luisteraar. We hebben iemand aan tafel die alles weet over films en filmschurken. Uh, Peter Verstraat, ik noem dat al even. Hij is filmwetenschapper aan de Universiteit van Leiden. noemen we filmschurk en hij weet uh, wie het is. Met hem gaan we ook uh, praten over hoe, uh, hoe dat eigenlijk is ontstaan. Het genre en uh, hoe schurken vroeger waren, hoe dat nu is. Uh, en, en wat we eigenlijk zo fascinerend vinden aan schurken. Daar gaan we het straks wel over hebben. Peter wordt uh, hartstikke leuk. Maar ik ben intussen ook ontzettend benieuwd... naar de uh, verhalen van luisteraars. Wat is uw favoriete filmschurk eigenlijk? Wat heeft u ermee... Uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh. Want in films zitten natuurlijk vaak helden en schurken. Um, bent u meer van de helden of bent u meer van de schurken? En in dat laatste geval, wat is dan de schurk die het meest aanspreekt? Welke film heeft u zo genoten van de schurk? En wat fascineert u nou zo in schurken? Zegt dat misschien iets over uzelf? Met welke scher schurk vergelijkt u zichzelf het meest? Laat het ons weten. U kunt bellen naar het gratis nummer, ik benadruk het nog maar eens even, 0800-1121, 0800-1121. Reageren kan ook via mail, nachtapenslaatje.io.nl en twitteren, hashtag dit is de nacht. Live muziek is er straks ook, van, uh, van David Groeneweg, singer songwriter, bekend ook van zijn band The Circumstances. Vannacht is hij hier alleen en uh, zingt hij een keer of vier. En, uh, maar we begin, beginnen met muziek van band. Want als je het over filmschurken hebt, kom je natuurlijk ook uit bij uh, bijvoorbeeld de film The Last American Hero met Jeff Bridges in de hoofdrol. De soundtrack van deze film is een nummer van Jim Croce: I Got a Name. En dat nummer werd overigens ook recentelijk gebruikt in de Quentin Tarantino Django Unchained film. Hier is Jim Croce.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 Down the highway Rolling me down the highway Moving ahead So light won't pass me by Like a north wind Whistling down the sky I've got a song I've got a song Like a well for whale -well And the babies cry.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 Jim Croce, I got a name. En dat uh, was dus een liedje die zowel te horen was in The Last American Hero. Wat eigenlijk helemaal niet zo'n schurkenfilm was. Dat zei ik zojuist verkeerd. Dat is juist meer een heldenfilm. Maar hij was dus ook recent te horen in Django Unchained. En nou, dan noem je even een schurkenfilm uh, Peter Verstraat. Filmmetenschapper in Leiden. Dat, uh, dat ging lekker los. ja. Uh. Yeah. Ja, en bij Tarantino is het zo interessant dat je een held kunt hebben... die natuurlijk zelf altijd uh, uh, makkelijk zelf aan het, aan het moorden slaat. En dat met, uh, met een ja. nodige plezier ook. Daar, daar is Quentin Tarantino, de regisseur, niet, uh, niet vies van over het algemeen in zijn films. Um, wat, wat maakt Django Unchained tot een goede schurkenfilm? film... Uh, nou, bij Tarantino, uh, hij, hij is wel eens beschreven als uh, ja, een regisseur... van het zogenaamde Nouvelle Violence. Wat betekent dat je op een ironische manier met geweld omgaat. En uh, misschien is uh, Pope Fiction en Reservoir Dogs... zijn daar al uh, meteen geweldige voorbeelden van geweest. Dat... Uh, er is een scène in uh, Pulp Fiction dat John Travolta... Uh, die zit voor de auto en per gaat zijn geweer af... omdat de auto nee. dan over een, een of ander steentje rijdt. <lacht> en dan schiet hij dus de hele Marvin die op de achterbank <lacht> zit aan vlaarden. En uh, het typische scene. aan uh, Tarantino is dat hij gruwelijke scènes laat zien. Dit is natuurlijk een gruwelijke scène, maar dat je het op je lachspieren werkt. Ja. En hij heeft het, het unieke, dat is ook wat hij expliciet be beoogd heeft om te zorgen dat mensen eigenlijk om scènes gaan lachen... waar je eigenlijk moreel gesproken niet om kunt lachen. Ja. En hij heeft dat eigenlijk be be bedoeld van... Uh, of, of, of wel eens omschreven van... Weet je, dat, dat is hetzelfde als, als met je broek op je enkels betrapt worden in een wc. En daarom zijn er ook zoveel van die toiletscènes... waarin hè, John Travolta zal uiteindelijk ook op een wc aan zijn einde komen... omdat hij stripboek zit te lezen... en zijn en, en grote geweren op de aanrecht te vlegen. Maar dat is, dat is wat kenmerkend is eigenlijk... voor het effect dat Tematine wil uh, krijgen. We lachen om geweld... dat zo buitensporig is... dat het eigenlijk ja, bijna een soort cartoonesk... Geweld. Dus nou ja, het wordt in het cartoonesk. Dan zit je dus in dat gelijk alweer. Uh, dus boreel gezien kan het niet. Mogen we niet om lachen. Moeten we eigenlijk zeggen: dit is heel slecht. Dit is heel. Uh, maar inderdaad, ik had het ook bij Django en wordt dus Je hebt nog wel eens films. Uh, ik zal maar zeggen: van het oude stempel. Daar gebruiken ze in ruime mate tomaten ketchup. Ja. Bij deze film dacht ik: hier worden hele pannen tomatensoep uh, voortdurend in het rond gesmeten. Ja. Bij elke kogelinslag. Ja, dat werkt inderdaad op je lachspieren. Ja. Maar wat ik. Kijk, wat, ik zat ook nog wel te denken. Django Chain is natuurlijk ook wel een film waarbij de schurken... in principe natuurlijk ook helden zijn, toch? Want die, ze keren zich tegen, tegen onrecht. Slavenhandel ja. in de eerste instantie. Vervolgens uh, de, de Django uh, wil zijn vrouw loskopen of ja. loskrijgen... bij uh, de huidige eigenaar. Ja, het is natuurlijk een van de kenmerken... Uh, al met klassiek Hollywood. Uh, iemand kan eigenlijk wel moorden, dus iets doen wat slecht is, maar de vraag is is er een soort gelegitimeerde reden om dat te doen? En je zou kunnen zeggen de klassieke schurk, daarvan is er dat niet, die moord omdat hij wil moorden of omdat hij op gewin uit is maar uh, wanneer een wraak bijvoorbeeld een, uh, een, een, een motief is, dan kan dat heel goed acceptabel zijn. En het is vaak hoe dat uiteindelijk gepresenteerd wordt. Ja. De Westen zit daar natuurlijk vol van de goede held, die moordt even uh, medogeloos eigenlijk als de schurk, maar heeft daarin een Legitieme reden voor. Tenminste, ja. een reden waarmee we ons kunnen identificeren. Ja, ja. In, de, in, de, in Django Chains is het ook zo, de, natuurlijk, de, de, de, de premiejager. Ja. Ook voortdurend zegt: ja, ik, uh, ik ben in dienst van justitie ja, en ik knalt precies. de ene naar de andere overhoop. Ja. Dat hebben we natuurlijk ook nog over het Amerika van een uh, anderhalf eeuw terug, denk ik. Uh, mm -hmm. Dus dat was ook allemaal wat meer zo. Nou, hebben die Amerikanen nog steeds allemaal. Uh, weet ik het hoeveel geweer in huis. En denk nog steeds dat ze elke persoon die uh, hun buurt onveilig komt maken... <laughs> overhoop kunnen schieten om even bij het thema van de vorige uur te blijven. Maar goed, dat is een ander verhaal. Um, filmschurken. Uh, waar moet een goede filmschurk eigenlijk aan voldoen om interessant te zijn in een film? En dat was misschien vroeger anders dan nu. Je zei het net al, uh, de, de, de, de, ja, de klassieke filmschurk. Ging dat vroeger heel anders in films? Uh, nou, ik noemde eigenlijk het genre van de West... vroeger was het heel duidelijk uh, zwart-wit. Eigenlijk kon je al aan de kleren zien uh, wie de goede held was... en wie de schurk was. Of uh, de schurk had dan bijvoorbeeld dan ook nog een snor of een baard erbij. Hè? Die, was, die was ongeschoren. Nou, dan, dan was het al duidelijk, die twee staan ten opzichte van elkaar. Je ziet het denk ik ook wel in het horrorgenre. Ik vind Nosferatu vind ik een heel mooi voorbeeld. Dat was een horrorfilm uit uh, de jaren twintig. Het is gebaseerd op het Dracula-verhaal en degene die de vampier speelt, die was ook echt gecast. Vanwege zijn ontzettende lelijke en afschuwwekkende voorkomen, ja. met zijn grote tanden en die had helemaal de kop om, uh, om een enge schurk te zijn. Terwijl je in latere vampierenfilms ziet, denk maar in de jaren negentig films... dan heb je Tom Cruise of Brad Pitt of Antonio Banderas. Dan heb je echt de, de wat glamoureuze sterren. Die spelen juist uh, de rol van vampier. Die, die tienerfilm, ik kom even niet op de naam. Met Interview. Oh, Twilight. Ja. Twilight, precies. Met natuurlijk gewoon een tieneridool die vampier is. Ja. We hebben het over. Ja, en dat, dat laat in feite die ontwikkeling zien... dat het kwaad misschien steeds verleidelijker is geworden. Hmm. En dat wordt de daarin appel. eigenlijk geaccentueerd. De appel uit de Hof van Eden. Ja, zeg maar. Precies. Toch? Ja, precies. Het, ja. het, het, het kwaad heeft het ook iets verleidelijks. Alleen in, de, in het klassiekere Hollywood is het vaak. Uh, toch, uh, uh, toch de, ja, veel meer de moraal. Uh, is het goed en kwaad is het duidelijk van elkaar te onderscheiden. Hmm. En je moet natuurlijk eigenlijk de goede kant kiezen. Ja, het, het, dus de, Maar het, ja. in de meeste Hollywood-films is dat nog steeds zo. En, en ik vind ja. het meestal ook wel bevredigend. Hè? De, de, dat, uh, dat de schurk uiteindelijk toch, hoe uh, menselijk die misschien ook was enzovoort, dat hij uiteindelijk toch zijn verdiende loon krijgt. of tot inkeer komt, dat kan natuurlijk ook, dat is ook een mooi motief. En mm -hmm. dat de held, hoe, hoe zwaar en hoe diep die ook gaat, uiteindelijk toch aan het langste eind trekt. Als dat niet zo is, dan is het. Ja, dat is natuurlijk interessant. Want dan word ik er gemakkelijk mm -hmm. van als kijken. Sommige uh, regisseurs willen dat. Um, maar dat is ja. Ja, het ligt, ligt, ligt eraan wat je. De, in de blockbusters zie je het natuurlijk heel vaak gebeuren. Dat, dat, dat uiteindelijk. Hè, er zitten studio's achter. Dus het is helemaal nog niet per se de eigenzinnige visie van de regisseur die een rol uh, kan spelen. Dus zeg maar hoe mm. eigenzinniger een regisseur kan zijn. des te meer kans het feit bestaat dat er rijst in te gaan ontstaan. En misschien is het ook wel kenmerkend merken dat... Uh, wat ik noemde wel de western... Uh, dat zeg maar de absolute uitholing van dat onderscheid tussen goed en kwaad... gebeurt dus in een Europese western, namelijk eentje van Sergio Leone. Ik denk, de, The Good, The Bad and The Ugly... dat is voor mij wat dat betreft het ultieme voorbeeld... De, van, van een film die in de titel laat zien. Goed en kwaad, dat is te onderscheiden. Maar als je de film zit te, te bekijken dan is er geen moreel onderscheid meer. Het enige ja. punt is nog dat Clint Eastwood aan het eind... dankzij alle listige uh, tactische trucs die hij uithaalt, uh, de winnaar is. En ja, als je nu eenmaal weet dat een van de kenmerken van de Westen was... dat de goede altijd wint, dan ga je hier dus denken... ah. Wacht even, hij heeft gewonnen. Dus hij moet wel de goeie geweest zijn. Maar dat is op basis van zijn gedrag eigenlijk niet te constateren. Mm, ja. Dus als je zeg maar even de film weer terug afspeelt in je hoofd... dan denk je, nou, als dit al de held, en de goeie Rick moet zijn... dan uh, ja. Is, ja. Er voor, ja, is er voor mij misschien ook nog hoop. Dat misschien dan ook weer, hè? Want... Ja, ja de, de, nou ja, van de ene kant wel. Maar de good, the bad, die... en die ook is het voorbeeld van hoe je, uh, hoe je dat uh, onderscheidt... oproept en het vervolgens helemaal ironisch onderuit haalt. Ja, want de, de, de, het maakt wel ongemakkelijk... Toch? Ja, ja. ja dat, en dat zijn eigenlijk voor uh, filmliefhebbers ook wel weer de interessantste films. Ja, want dat schuurt, dat, dat, dat, dat, ja, dat doet iets met je. In, in, in plaats van dat het eigenlijk de gebaande wegen in je hoofd... van uh, goed en kwaad uh, eigenlijk alleen maar daaraan appeleert. James dat... Bond is dat natuurlijk veel meer. James Bond is ja. altijd de onverslaanbare held... Ja. Die, uh, die overal doorheen komt en uiteindelijk ook zegenviert. De nieuwe films ook al minder. Trouwens wordt hij ook menselijker, mm -hmm. kwetsbaarder. Maar ja. zeker de klassieke uh, Bond... Ja, dat is, uh, en de schurken zijn gewoon alleen maar heel erg slecht. Die uitzenden op wereldheerschappij. Precies, en ja. die ook gewoon al, allemaal het onderspit delven. Ja. En James Bond blijft over met de mooie vrouw. Ja, en typisch bij James Bond is ook dat hij uh, nooit zelf een actie onderneemt. Maar eigenlijk anticipeert op wat de tegenstander uh, doet. Of misschien eigenlijk wel gaat doen. Hmm. En dat kan, die, dat kan die soms hij soms dus ook wel geweldig doorgronden. Uh, ja. Dus het is ook niet iemand die... Uh, hij, hij werkt al in een opdracht, dus het is al... Niet iemand die uh, individueel ergens op uit is. Uh, hij, hij wordt gestuurd. Hij heeft een missie. Die heeft ja. hij gekregen. Dus wat dat betreft is hij eigenlijk uh, een hele vlakke uh, held... die heel erg in het heden leeft. Die alleen maar in het moment leeft. Ja. Hij heeft geen andere doel dan uh, het, de, de missie zelf... En om nou ja, te zorgen dat die schurk uh, niet, uh, niet aan het langs eind trekt. Zoals gezegd, dat is aan het veranderen in de nieuwere films. Mm -hmm. um, toch zijn dat natuurlijk ook kaskrakers geweest. Dus kennelijk zijn er ook hele volkstammen die dat wel interessant vinden. Gewoon een, een duidelijke held en een duidelijke schurk. Ja, ja. Of, ja. Uh, dat, dat, dat is denk ik ook van alle tijden. We doen, nu heb je de, de Man of Steel, de nieuwe Superman film. En van alle superhelden, dat zie je ook in al die recensies terug... is hij misschien wel een van de meest kleurloze, omdat hij zo ononverwinnelijk is, dat ja dat het... Maar ja. he, Ik heb hem zelf nog niet gezien, heb je hem al gezien? Nee, ik heb hem zelf nog niet gezien, nee. maar ik verwijs namelijk ook naar de recensies... waarin ja. aangeven, hij wat is, aangegeven, hij is minder een gekweld personage... dan sommige van die andere superhelden. Het schijnt dat ze we het wel Ariman. heel erg hebben geprobeerd, maar dat het gewoon eigenlijk niet te doen was. Nee, Superbar want heeft... dan, dan moet je eigenlijk bijna een soort karaktermoord plegen. Want ja. het zit niet in, bij dit personage ingebakken om... Ja. Uh, om Gelaagdheid. Eigenlijk. Dat had je ook bij die film hoe heet het ook weer, met uh, de Iron Man en zo. En al die uh -huh. andere helden. Daar heb je dan uh, de All-American Hero. Die is, is eigenlijk de meest saaie figuur. Die, ja. die, die is dan ook vooral defensief heel goed. Maar het is eigenlijk geen interessante figuur om een film omheen te bouwen. Leuk karakter nee. in zo'n film. Nee, het is ook... In oude horrorfilms... Het, zeg maar, het, het, het hoofdpersonage kan een heel kleurloos type zijn. En, ja. en uiteindelijk merk je dat je dan toch eerder gaat kijken voor de schurk. Goed. Um, we praten straks verder over uh, schurken... en welke type schurken er allemaal zijn... en uh, wat favoriete schurken zijn enzovoorts. Intussen ben ik daar ook nog wel uh, benieuwd naar van luisteraars. Uh, wat is eigenlijk uw favoriete schurk en waarom? Uh, bent, uh, en heeft u eigenlijk sympathie voor schurken in films? Wat, uh, wat fascineert u zo aan schurken? Tony Soprano is. Keek u dat bijvoorbeeld? Of kijkt u dat nog steeds? En uh, wat, wat vindt u eigenlijk van die Tony? De familieman en de, de, de kwetsbare man in de therapeutische sessies. Die vervolgens van het een op het andere moment in een vingerknip om, uh, omslaat in een uiterst gewelddadige man. Ja, wat, wat, wat doet dat met je? Ben ik wel benieuwd naar nou, 0801121. Dan kun je meepraten uh, over dit onderwerp. Maar goed, we gaan. Uh, Eerst naar David Groeneweg. Hallo. Hoi. Hi. Goeienacht, leuk dat je er bent. Wat is jouw favoriete filmschurk? Zo, daar heb ik echt helemaal niet over nagedacht net. Ik heb geen idee. Mag ik er even later op terugkomen? Ja, daar mag, mag je later <laughs> op terugkomen. Zeker, daar hou ik je aan. Hey, um, uh, jij bent singer-songwriter... Klopt. Uh, ja. dat ben je van. Uh, je bent afgestudeerd, hè? Op ja, dat, uh... ik heb ook uh, het consortium gedaan de ja, ja. afgelopen vier jaar. Tenminste, ik ben nu eigenlijk sinds dit jaar een beetje aan het werken en uh, ja. hoop aan het spelen. Dan ja, nou ben je ja. natuurlijk eigenlijk pas echt singer-songwriter als je het ook echt doet, zeg maar. Dat, dat papiertje zegt niet zoveel. Nee, precies. Heb ben wel lekker aan de weg aan timmer. timmeren, ik. Ja, ja, ik doe ja. mijn best. Ik, uh, ik speel uh, dus alleen, maar eigenlijk probeer ik zoveel mogelijk met mijn band op te tred treden. De circumstances. circumstances. Ja. Ja. Ik schrijf ook eigenlijk voornamelijk in, ja, echt in bandformatie, zeg maar. Daar schrijf ik mijn liedjes voor, voornamelijk voor. Nou, de klassieke singer-writer, man met gitaar, zo zit je hier ook vannacht. Maar ja, je... dat doe ik ook, maar niet, niet, niet al mijn werk, zeg maar. Dus het ja. gaat een beetje van heel klein naar wat, wat steviger. Uh, een soort van indie rock, uh, alternatieve rock. Ja. Ja. En, en als je zou moeten kiezen, waar wil je mee doorbreken, waar wil je mee verder, dan is het de circumstances? Uh, ja, ik probeer het wel een beetje te combineren, maar dat is nog wel een soort van zoeken met de set. We bouwen het nu altijd heel erg op, van heel klein naar dus ja. heel groot aan het einde. En dat werkt eigenlijk te gek, alleen het is natuurlijk heel moeilijk, omdat uh, het kan niet echt heel erg in één uh, hoekje stoppen. Dus het is voor om het te verkopen blijkt dat nog wel lastig. Hmm. Dus daar ben ik heel erg aan het zoeken eigenlijk, hoe ik dat... Uh... De klassieke weg is gewoon eerst uh, lekker met een bandje speeluren maken... en dan op een gegeven moment je side project beginnen, toch? Ja, <laughs> <laughs> ja precies. Ja, dat, kan, dat kan ook ja. werken, ja. Ja. ja. Nou ja, goed. Hey, um, wat, uh, wat ga je zo spelen voor ons? Uh, Perfect als eerste. een liedje uh, ja. wat eigenlijk heel klein is. Heel klein. Die doe ik eigenlijk altijd al, al als eerste van de set uh, okay. als met de band spelen. En, en waar gaat het over? Waar gaat het over... Uh, Eigenlijk de perfectie en de imperfectie, dat is een beetje de... Uh, eigenlijk is iedereen, ieders leven natuurlijk van begin tot eind gevuld met imperfecties. Uh, het wordt ook nooit zoals je het hebben wilt, zeg maar. Maar als je er vanuit het geheel naar kijkt, het geheel der dingen... Is, kan het uiteindelijk ook niet anders gaan dan hoe je leven zich ontvouwt. Dus in een zekere zin is alles perfect zoals het gebeurt daar eigenlijk over die gedachtegang gaat het liedje het sluit eigenlijk wel mooi aan bij het thema van Verdacht. schurken en helden uh, mm -hmm. het leven is niet perfect de perfecte helden bestaan niet ja. uh, er zit Wat altijd is goed en kwaad zit ja. er eigenlijk ook een beetje in van ja. randjes van het leven zeg ja. maar ja. Want... En, en dat uh, daar dus ook uiteindelijk vrede mee hebben ja, ja. goed zeker de zin wel ja. nou loop naar je gitaar goed ga ik doen dan uh, wil ik nog even melden dat uh, u uh, thuis de EP dat is een CD met uh, vijf liedjes geloof ik David, vijf, ja. vijf liedjes van de Circumstances kunt u winnen. De EP heet Firing Neurons. En die kunt u winnen door te mailen naar nachtapenstaatjeeo.nl. Vermeld even uw adres en telefoonnummer. En waarom u die cd verdient. Dus adres en telefoonnummer. Waarom verdient u de cd? Dan kunt u uh, via nachtapenstaatjeeo.nl de uh, EP Firing Neurons van de Circumstances winnen. En dat is allemaal van uh, de frontman David Groeneweg En die gaat voor ons spelen het liedje Perfect. I'm done. I woke up this morning with an aching hand I remember this dream down by the river and it mirrors my face every line Just repeating this phrase They get served Every day On this plain And simple place Everything is perfect Everything is perfect Everything is perfect. But in this imperfect way. Ja, prachtig. Mooi, om te zien hoe je helemaal in je lied kruipt. Okay. Een, een best wel kwetsbaar lied ook, als ik het zo hoor. Je zingt eigenlijk... Ik uh, wilde dit lang niet zingen, omdat ik dacht... het is voor de, ja, de, de, men, de, de mensen die... Nou, net, als, net als ik misschien zelf wel eens... Uh, ergens... Uh, in, in een hoekje zitten... Uh, mezelf zielig zitten vinden. Maar juist dat delen kan dan ook helpen, toch? Ja. ja goed zo, dankjewel. Straks meer uh, van jou. Ja. Filmschurken. Ja, wat hebben we ermee... En uh, wat zijn eigenlijk uh, aansprekende filmschurken? Daarover uh, praten we verder met bellers. Frits bijvoorbeeld uit Loggen. Ja, goeienacht. Lochen, Lochem, Loggen? Loggen, ja. ja. L-O-C-H-E, Driepoot. Precies, met een Driepoot. Waar, uh, waar zit dat ook weer, Gelderland, geloof ik? Uh, dat ligt 20 kilometer oostelijk van Zutphen, ja. in het noorden van Achterhoek. Ach Achterhoek, juist. Ik, ho ik, ik hoor wel. het al. Ik zeg, zeg maar wel zijn vrienden, ik... de uh, de Lochem. <laughs> ja, <laughs> Lochem, prachtig. <laughs> ja. Haan, achteraan ha ha hangen, dat zou me heel erg borst wezen. Juist. Nee, ik kom er niet vandaan hoor. Ik bedoel, ik uh, ben er niet geboren getogen. Ik kom oorspronkelijk uit het Wilde Westen van dit goede land. Het Wilde Westen, kijk, en dan zou, daarmee zijn we meteen weer uh, midden in ons uh, uh, thema van de films ja Heb, heb je iets met uh, Wild West, Western? Oh, ik vind het wel lollig hoor. Ik heb in de tijd wel dat uh, gevolgd gevolg met gil Favor en uh, Rowdy Yates. Dat was dan, uh, goed, uh, zijn naam viel net, Dirty Harry. Maar dan voor die tijd. Ja, Peter? Uh, uh, uh, uh, uh. Nee. Eastwood. Ah, oh, Clint okay, Eastwood, Juist. Die, die, ja. Die is, die is begonnen als Rowdy Yeats. Dat was dan de voorman van uh, Gil Favor Ja, ja. Hmm. Maar die is toen eens een keertje van zijn paard afgekukeld en dat net er, terwijl het paard in de moeras stond. En die, hij kwam niet los uit zijn stijgbeugel. dus die is op een hele lullige manier als zijn eind gekomen gewoon verdronken op de set. Ja, dat, uh, ja. dat, is, dat is het ja. echte leven dan weer. Goed. Hé, hey, maar wat is jouw eigen favoriete filmschurk eigenlijk? Uh, nou, die, die, dat speelt zich in de 19e eeuw af. Ja, net als die cowboys natuurlijk, maar dan in Engeland. Uh, over die toestanden... ...heeft uh, met Tickens een hele, heel pak verhalen geschreven. En het meest bekende verhaal dat is dan dat over de ongelooflijke vrek Scrooge. Mm -hmm. Dat vind ik toch wel echt een scheur hoor. Die knijpt mensen uit, en die is mij in zijn manier van optreden... ...en die schrauwt en snauwt mensen van zich af... ...in de hoop dat hij niks met ze te maken zal krijgen... ...want vriendelijkheid denkt hij dat kost geld en dat soort dingen meer. Mm -hmm. En het eerste wat hem dan overkomt, dat zit hij nog op zijn kantoor... En uh, dan, uh, dan is hij weer bezig om zijn enige werknemer, uh, Bob Cratchit, uh, onheus te bejegenen. Ja. Dan, komt, dan komt eerst zijn neef binnen. Nou, die speel ik dan in, in Bronckhorst in Deventer. Oké. Okay. En die komt hem dan vrolijk kerstmis uh, wensen. Nou, en dan, dan schelt hij weer van zich af. Kerstmis, onzin, kletskoek. Want dat is dus ook een gevleugeld woord geworden. Christmas Hamburg. Ja. En nou goed, neef die dom het op, nadat hij zijn oom heeft uh, uitgenodigd voor het kerstdiner. Ja, neef die doet dan wel precies het tegenovergestelde van zijn oom, alleen hij heeft een nagels om zijn kont te kruiden. Dat krijgt hij dan ook constant naar zijn hoofd geslingerd door zijn oom. Er komen wat heren die komen collecteren voor de armen, nou die worden ook de deur uitgeblafd. Ge Hey, maar dat is, dat is het beeld wat je schetst van, van, van, van Scrooge, wat natuurlijk helemaal klopt. Het is een, het is een harde man. Maar ja. het is natuurlijk bepaald niet een schurk in de zin van uh, zwaaien met pistolen, nee. uh, bloed wat rondspat of maar, andere uh, enge dingen. Nee, het is nee, geen, het is het geen is, Engert. Het is, het is niet iemand die à la uh, uh, Tony Soprano aan het moorden slaat. Nee. Hij moordt meer met woorden en met wat hij doet, want uh, ja... Uh, de gevolgen hij, zijn er niet minder om, zeker. Ja. Als, hij, als hij huurders onder zich heeft die dus uh, de moord steken van de armoe... ja, dan vallen er ook dode. Ja, ja, zeker. Dus ik bedoel, in dat opzicht is het net zo erg. Ja. En, uh, nou ja, dan krijgt hij dus die nacht een, uh, eerst bezoek van zijn overleden zakenpartner, uh, Bob, uh, nee niet Bob Marley, uh, Jacob Marley. <laughs> ja. um, en dat was ook net zo vrek, Alleen die is dus in de hel beland en die, waarschu die waarschuwt. Uh, die uh, Ja, uh, als jij je leven niet uh, beter, dan, uh, uh, dan, dan kom je ook in de hel terecht, net als ik. En je gaat naar nou, deze nacht ga je drie uh, geesten uh, uh, die gaan jou bezoeken en die zullen je wel eens een leren. Ja, en die, die brengen hem uiteindelijk tot inkeer. Dus dat ja. is wel een schurk die uiteindelijk... Uh, het bekeringsmotief, zou ik maar zeggen. Ja, ja, um, ja. Maar wat vind jij nou aansprekend in deze schurk? Nou te goed te laten zien wat nou eigenlijk een schurk is... en hoe je dus niet moet zijn... want je kan ook van voor slechte voorbeelden kun je leren... wordt die dus eventjes eh, wat je noemt... Uh, een, een karikatuur van een schurk wordt er neergezet. En ja. uh, ik vind dat ze dat in Deventer en Beronkhorst heel goed doen... op de ja. twee verschillende manieren. Maar toe, ja, ze doen het erg goed. Met die Dickens uh, daar. Ja. Ja. Hey, uh, maar maar, maar de, het is natuurlijk dus in zekere zin ook wel een schurk... die veel dichterbij komt dan, uh, dan die uh, de, de, de Western-helden... Het is een schurk die zo maar bij je om de hoek kan wonen. Of die, ja, je, ba die maar je baas je nou, kan zijn. Uh, once upon a time in the West, als je dat ziet, en dan, dan die harmonica man, dat had mijn broer kunnen wezen. Oh ja? Ja. Dat is ook zo'n heel gewoon mannetje. Ja. Nou, dat is waar. Ja. Hij, is wel, hij is wel knijterhard, is die vervormd door, door de verschrikkelijke ervaringen die hij heeft meegemaakt. Dat zijn eigen broer voor zijn ogen is opgegaan enzovoort. En nou, hij is betrekkelijk snel met uh, uh, de pistool. Ja, ook dat. Dat ook. Op, ja, dat... op de juiste momenten. Is natuurlijk wel gedoseerd. Ja, ja. Vooral die, die, die, die slotzijde, dat hij dan net even een tel eerder is ja. dan Jane Prachtig. Prachtig. Ja, ja, ijselijk mooi. Ja. Maar goed, uh, ja, voor mij is Scrooge toch de top. Ebony is een Scrooge. Goed zo. Dank ja. uh, ja. je wel voor je verhaal. Ik wou nog één ding... Ik, ik, ik zat nog wel even te denken, want volgens mij zeggen uh, favoriete schurken vaak ook iets over onszelf. Tenminste, dat is maar even een theorietje wat ik voor vannacht erin gooi. Dus ja. ik ben nog wel even benieuwd, wat zegt het over jou? Dat, dat, dat je... Scrooge. Nou, is in alles met teg tegengestelde. Ah, Oké, okay, ja, ja. Precies. Daarom dat ik zo graag op een Fred speel. <laughs> maar dus wat je er straks al zei, dit, moet, uh, dit moeten de mensen gaan weten. Ja, zoiets. Ja, ja, ja. ja, goed zo. Nou, bedankt, uh, Frits. Goeien. nacht, hè. Bye. En Kees Oosterom. nacht, uh, Maarten. Hoi, Kees. Gezellig. Jij ja. hebt ook een favoriete film, Schurk? Ja, nou had ik net uh, had ik, uh, Scarface gezegd, El Pacino, maar nu ben ik. Uh, hey. Eigenlijk moet hij moet een beetje gelijkenis met me hebben, geloof ik, hè? Nou, dat hoeft niet per se. Dat hoeft niet per is se. Ik niet echt genoemd, maar uh, Robert De Niro zou ik dan toch het liefst uh, wel noemen. Die zit zowel, want net, net werd net Once Upon a Time in de West genoemd, maar uh, hij zit in Once Upon a Time in America en in The Godfather heel belangrijk. Ah, ja, ja. En daar heb ik wel het meeste sympathie mee. Daar heb ik zo vaak naar gekeken. Dat is bijna niet te geloven. Ja, heb je heb je meer met Robert De Niro dan met? Uh... Eigenlijk wel ja, maar die zit natuurlijk ook belangrijk ook in die, uh, die hele serie van de Godfather, uh, De Niro. Ja. Nee, wacht even, Pacino. Al, Al Pacino, ja. Ja, ja beide. Ja. ja. Maar De Niro heeft een hele belangrijke rol en als die, ja, uh, uh, die zit er twee keer in volgens mij. Als een jongen als je als jonge Marlon Brando. En later nog weer eens een keer, weet je wel. dat is een heel ja. bijzondere uh, cyclus natuurlijk. Ja. Wat je doet naar nou twee, we nemen ze allebei mee. Peter, eerst even op deze ingaan. Uh, uh, Robert De Niro in, uh, in The Godfather. Wat maakt hem volgens jou zo'n mooie filmschurk? Uh, nou Hij speelt inderdaad de, de, de, de don als die nog in Sicilië is. Mm. En daar spelen de scènes uh, zich af. En... en bij, bij de Godfather krijg je natuurlijk ook die, die, altijd de familie staat voorop. Ja. Dus er is altijd iets goeds aan die, die hele Corleone clan. Want ze, ze komen altijd voor elkaar op. En dat, uh, dat wordt natuurlijk voortgezet daarna door de zoon. Hè? Dat is dan weer Al Pacino die dat speelt. Die natuurlijk die memorabele quote heeft van... Uh, uh, keep your uh, friends close and your enemies closer. Mm. En ik denk in die paradox daar zit de hele fascinatie voor, uh, voor, voor, de, voor die hele uh, Godfather-familie. Ja. Dus Gaat dat ook voor jou, uh, uh, Kees? Dat dat, dat, dat, dat, dat, dat, dat dat jou aanspreekt? Die film begint eigenlijk gewoon in New York, in de straten, dat hij eigenlijk ontslagen wordt in een, in een winkeltje. Dat is eigenlijk het begin. Uh -huh. En daar is dan iemand die loopt de boete onderdrukken. Die zegt nou hier, uh, mijn neef die, wil nie, die moet nu in deze winkel komen werken en jij wordt ontslagen. Ja. En dan besluit hij tijdens een bepaald carnaval om die, uh, ja, die mafiafiguur om te leggen. En dan neemt hij zelf die plek en dan ja. wordt hij ontzettend groot. En is, is dat ook de reden dat je meteen sympathie hebt? Dat je gewoon dus in de openingscène is hij het slachtoffer, want hij wordt ontslagen. Ja. En dan ja. heb je meteen zoiets van, dit is dit, dit is voor mij de man. Die moet winnen. Ja, het deugt niet. Want ik, ik hou niet van, uh, van dat soort geweld en zo. Maar, maar, maar uiteindelijk... Dat werd door uh, Peter Straat ook gezegd. Al heel al, al in het begin. Uh, van je, je begrijpt het soort... Die emoties van die mensen. Want dan wordt er weer een broer omgelegd. En dan, dan, ja, dan, dan, dan snap je dat of zo. Dan vind je dat zo erg voor die familie. En je gaat dat gaat meevoelen, hè? Dat... Uh, ja. Dan ga je echt helemaal mee zitten huilen met Marlon Brando. Terwijl dat zelfs de ergste uh, maffiabasis misschien niet er ooit geweest is. Heb je dat, uh, ja. heb, heb, heb je je dat je trouwens ook met de.? aan het water met zeilbootjes erachter. Heb je dat ook met de Soprano's? Nou, dat heb ik nooit zo goed gevolgd. Oh. En die begrijp ik maar. De, maar die vent, ja nou die, uh, die, hoe heet die uh, Tony Sup ja hij heet anders natuurlijk. Ja Tony maar Soprano, Die ziet ja. er een klein beetje uit. Ik lijk wel een klein beetje op hem. Oh ja. Qua, qua <laughs> uiterlijk, ja. ja, niet helemaal, maar uh, hij, hij hij was zeker op laatste dikker. Maar uh, ja, daar zit allemaal wel gelijkenissen in, weet je. Oké. Okay, ja. Dus uh, ik, ik kon <laughs> ik kon eindeloos naar die naar die godvaders kijken en ook. Uh, ja, want upon a time in Amerika heb ik ook eindeloos gezien. Maar even, je zegt, ik lijk wel op hem. Waarin dan? Ja, niet in dat geweld natuurlijk. Maar waarin wel? Um, uiterlijk. Gewoon. Een beetje zo uh, okay. een soort figuur. Iets een grote mond en, uh, en dan eventjes zo... Uh... Nee, ik ga geen mensen bedreigen, hoor. daar moet je er niet bang voor zijn. Want volgens mij, als ik, als ik even. Hey, je, je bent ook actief Twitterer. Je hebt ook altijd zo'n ja. ho, zo, zo hoed uh, over je ogen, toch? Oh nee, dat was, was Kees Oostom, ja. Ja, precies. Dat hou je al van. Een uh, beetje, een maar, beetje nee, mysterie. Dat heeft er ook iets mee te maken, ja. ja. Nee, maar die uh, uiteindelijk. Nogmaals wat, wat ik al zei. Die. Uh, uh, Robert De Niro, dat is wel een van mijn favoriete acteurs. Omdat ik hem in zoveel films gezien heb. Nou, ik heb bijna alles gezien, denk ik. Ja. En ook soms heel kwetsbaar. Weet je. En soms ja, dan denk je: nou ja, als ik nou ooit acteur was geweest, had ik wel daar heel erg op willen lijken. Ja. Nog, nog ja. even terug naar Tony Montana, die noemde je eerst in Scarface. Ja. Waarom, waarom vind je dat nou zo'n goede uh, schurk? Nou, die kwam eigenlijk ook gelijk in de slachtofferrol. Terwijl hij gewoon allerlei littekens had... Of, of hoe heet dat, tatoeages op zijn handen... van de uh, gevangenis in Cuba. Die jongen die deugde gewoon helemaal voor geen ene millimeter. Maar die ja. had zo'n grote mond samen met zijn vriend... dat ze dan... en dan nou weet ik niet meer precies welk land het was... dat ze daar een, uh, een of andere heroïnebaas... of cocaïnebaas... Dus om te kletsen... dat dat, dat dan uh, geïmporteerd werd... naar uh, Miami of zo. Nou... Ja, dat is natuurlijk een machtig verhaal. Alleen hij maakte zulke fouten omdat hij zo onder invloed was en zo. Dat was, dat was gewoon heel naar om te zien. Ja. Zijn eigen zus werd eigenlijk door hem zelf omgebracht. En uh, zijn, eigen, zijn vriend ook. Nou, eerst zijn vriend en toen zijn zus. En, nou, het was, en toen werd hij kapotgeschoten En toen ja, maar, bleef en, hij nog heel lang staan. Is maar hij is, dus eigenlijk tegelijk, heb... hij is de hele tijd eigenlijk tegelijk dader en slachtoffer. Nee, hij was zeker een... Nee, hij was gewoon... Dat kun je gewoon niet maken. Hij schiet eigenlijk voortdurend zichzelf in de voet. Dat is wat er. Ja, eigenlijk wel, ja. Nee, want wat ik daar later wel eens van heb gedaan... Ik heb die film ook heel vaak gezien. Hij had gewoon veel eerder moeten stoppen. En dan had hij nog niet gedeugd. Maar dat doet dan geen crimineel. Want die briefjes bleven maar binnenkomen. En dat werd er maar geteld en zo, ja. Peter zit hier heftig te knikken, hè? Peter haak even aan. Ja, het geweldige aan, uh, aan Al Pacino in, uh, in uh, Scarface... is enerzijds een totaal maniacale uh, performance die hij heeft. Uh, is echt dat spat van het scherm, dat, dat maakt het geweldig. En anderzijds, uh, dat noemde uh, Kees Oostrom is geloof ik de naam... Uh, ja. uh, de, uh, de underdog-positie waar die eigenlijk uit komt. hij eigenlijk uitkomt. Hij, hij komt ja. ergens anders dat vandaan... Het interessante bij, uh, bij de Scarface is, heb ik wel eens begrepen... dat vooral zwarte mannen vinden dit echt de favoriete schurk. Oh ja? Daar kunnen ze zich heel erg mee identificeren. Juist ja, omdat ja, hij eigenlijk uit een... Ja, hij, hij is een beetje anti-Amerikaanse, anti. Hij komt zelf uit uh, Cuba en een uh, beetje uh, Latino. En de, de, met die underdog-positie kunnen ze zich heel erg uh, identificeren. En ja, dat hij... Uh, die combinatie er er van die maricali maakt hem, maakt hem heel interessant. Kees, je zei twee Peter, staat, ja, dat is wel moeilijk met zo'n telefoonverbinding. Uh, er staat toch zo'n lichtreclame in zijn uh, villa van uh, ja. I'm the Top of the World. Ja. En dan ligt hij in. Uh, ja, ik weet niet hoeveel, ik heb nog nooit cocaïne gesnoven, maar ja. dan ligt hij in zo'n enorme berg op zijn bureau van uh, en dan ja. nog even snuiven. En dan staat zijn zus daar in een soort negligé. Die ja. zegt daarna nou, neem hem maar of zo. Ik ja. Know, ja, het, het is gewoon te erg verwoorden allemaal ja. gewoon. Wat maar. wel interessant is bij het geval Scarface is er is een 1932 versie van Howard Hawks. Uh, en het is in die okay. periode dat uh, in die vroege jaren 30, Dan had Warner Brothers, die maakte een aantal gangsterfilms die zeer populair waren. Vanwege de gangster. De gangster was in de rol van de held. Uh, ja. dat mocht eigenlijk niet, want dat was moreel te dubieus. Dus er moest ook altijd een tekst bij... of de gangster moest hoe dan ook aan zijn einde komen. Dus de opkomst van de gangster mocht geschetst worden... maar zijn neergang moest eigenlijk zwaarder accent krijgen. Dat was achteraf werk, zo ja. moet het gaan je in de, krijgt de film. Bij uh, uh, Little Caesar en bij The Public Enemy krijg je ook echt teksten... van uh, degene die met het zwaard vecht zal door het zwaard omkomen... Maar die waarschuwende boodschappen, die werden eigenlijk toch overstemd door de manier waarop die gangsters gespeeld werden. Die werden gespeeld door acteurs als Edward G. Robinson, als James Cagney, uh, uh, Tony Montana werd gespeeld door Paul Mooney. En als je die film ziet, dan zijn alle personages volstrekt kleurloos, behalve die gangster. Dus wat kreeg je? Dat het publiek toch die gangsters geweldig vond. Dat is een van de redenen geweest waarom uh, de, de, de Amerikaanse filmindustrie... zichzelf een soort censuur eigenlijk heeft moeten opleggen van de politiek. De politiek had het idee, als jullie niet zelf een soort censuur gaan toepassen... met allerlei codes, de productiecode is dat geworden... dan zullen wij eventueel hmm. nog gaan ingrijpen. En, en, en de, de, zeg maar de soort glamour-helden... Die, die hier die door die gangsters werden gesymboliseerd, dat, dat heeft dat mede uh, ja. de aanzet toegezet. Dat, dat, dat mocht niet meer nee. op dat moment. En nee. het einde van die productiecode, die wordt eigenlijk een beetje ingeleid met uh, een film als Bonnie en Clyde. Die hernemen dan eigenlijk weer die hele vroege uh, gangsterfilms. En Warren Beatty, die de hoofdrol speelde, en Bonnie en Clyde heeft ook aan ah, Warner okay. Brothers gezegd, dit is een hommage aan de films ah. die jullie 35 jaar geleden maakten, vlak voor die productiecode werd ingevoerd. Kees? Ik heb nog één belangrijke opmerking, denk ik. Van, ja? Want uh, de drooglegging had hier natuurlijk van alles mee te maken. En dat was, dat was eigenlijk zeer tegen de zin natuurlijk van de Amerikanen zelf. Want die wilden gewoon alcohol blijven drinken. Want die dronken daarvoor. De jaren dertig. Ja. ja. Maar die films zijn veel later gemaakt, deze. Mm. Maar die sympathie zat er misschien nog steeds in. Zowel bij uh, The Godfather als bij... Uh, ja, wat had ik net ook... Wans Monster van de time in America. Weet je, uh, de de, de, de droogheid is één ding, maar ik zat ook nog te denken, Peter. Uh, uh, correct me if I'm wrong. Maar de, de, de Bonnie en Clyde, je had natuurlijk ook bestaande criminelen. Die, mm -hmm. die verhalen gingen ook rond en dat werden ook een soort helden, ja. toch? Dat is niet ja. voor niks dat, die, dat het films geworden zijn. Ja, want Bonnie en Clyde is volgens mij op jaren uh, dertig uh, gangsters gebaseerd. Dus dat... Uh, ja. je, dat, dat Net zoals de cowboy zo enorm geromantiseerd werd in fictie... Uh, kon dat natuurlijk ook gebeuren met gangsters. En het is, het, het is natuurlijk des te veiliger wanneer die gangsters eigenlijk al tot het verleden behoren. Ja. Dan, dan kan die mythe ook makkelijker groeien. Ja, maar ook naar de regering toe, want Amerika is altijd streng geweest over dat soort dingen. Moet, je moet niet... Uh, ze zouden gewoon zo'n film kunnen verbieden daar, weet je. Oké. Okay. Kees, er, ik, um, ik, ga, ik, ik, ik vond het leuk beetje, maar we gaan afronden, want we gaan weer naar live muziek. Ik, heb je er ook, ook zo van genoten net, van, uh, van David? Ja, zeker. Ja? Nee, dat vind ik hartstikke mooi. mooi zo. Maar ik, ja, sowieso dat, dat het nu zo groot geworden is, dat hele hier programma. De, de, maar, de bandjes uh, in ons programma, dat is leuk, hè? Ja. Wat? De, de, de bandjes in ons programma, ja, dat ja, is een... Zeker. Absoluut. Ja, Absoluut. Ja, ja. Wij genieten er zelf ook enorm van. We gaan het doen. Hey, en Peter Straat heel erg bedankt. Want ik vind het wel fijn zo eventjes zo een beetje bijgepraat worden. Ja. En uh, maak natuurlijk altijd, uh, altijd goed. hè? Goed zo, dankjewel Kees. Hey, Doei. Ja. Goeienacht. Hey. Ja, ik zei het al, we gaan, uh, we gaan naar David Groeneweg. Want die uh, speelt bij ons vannacht een mooie muziek. En uh, nou David, zeg maar, wat, uh, waar gaan we nu naar luisteren? Ik kom maar even naar de microfoon. Uh, all Across the Sea is het volgende je. Ik moet nog even stemmen hoor, want ik heb een kapo op mijn gitaar gezet. Het kan niet tussendoor natuurlijk, want dan uh, zit ik door het gesprek heen. Dus... Oh, nou, Dat hoort er allemaal bij. Live radio, even stemmen, natuurlijk. Yes. All Across the Sea. Ik ga naar uh, de andere microfoon lopen. Yes. Dan uh, neem ik nog even de gelegenheid om uh, opnieuw te zeggen... dat je de EP van, uh, van David kunt winnen. Van uh, David met zijn bed, The Circumstances, de Circumstances. het EP The Firing Neurons. Kun je winnen door mailen, te mailen naar nachtapenstaatje.eo.nl. Zet even je naam, adres, telefoonnummer erin. En uh, waarom u, jij deze cd verdient. Misschien heb je er wel een hele speciale reden voor. En uh, dat, nou, dan maak je kans. Dus op die cd wordt nog even gestemd. Dat moet natuurlijk de, de, de liedjes mogen wel schuren, maar de gitaar moet gewoon uh, zuiver zijn. Ja. Zo is dat. David, je gaat spelen. David Groeneweg, hier is All Across the Sea. I've looking out all across the sea When there's sails come down, I don't know where I'll be I've looking out all across the sea When there's sails come down, I don't know where I'll be I know where I'll be I pay the price This point in time Breaks up the line It's not enough Your words are when they come and twist your tongue round, you're no one. I've been looking out all across the sea, when their sails come down, I don't know where I'll be. I've been looking out all across the sea, when their sails come down, you're sinful these ships at sea bring you back to me bring you back to my forgiving thoughts forsaken mine and now i go i see my looking out all across the sea sails came down mooi prachtig David Groeneweg was dat van de Circumstances solo ook heel mooi ja gaat van heel klein en heel kwetsbaar naar uh, ik hoor die band er al een beetje bij komen in mijn hoofd en dan weer, uh, zo breken we eindigen. De, de, waar, waar ging dit liedje precies over? Eigenlijk over een man en een vrouw. Het vult zich af een beetje in de middeleeuwen. Tenminste, dat werkte goed. Als je dat voor, bij voorstelt. Zit er nog een schurk in of een held? Uh, eigenlijk is de hoofdpersoon een beetje een schurk. Uh, oh ja. Die is een beetje schurk geweest in zijn leven. En daar moet hij nu uh, de prijs voor betalen. Okay. En er wordt achtervolgd door mensen die in de nek om willen draaien. Daar gaat het liedje eigenlijk over. Hmm. En zijn vrouw die... Uh, Heel erg met hem meeleeft. En eindigt het nog een beetje goed? Dit ligt een beetje open, maar je zou het in kunnen vullen als dat hij toch wordt opgehangen en uh, hmm. zich dan realiseert dat hij eigenlijk uh, zijn hele leven op zoek is geweest naar liefde. In een zekere zin. En misschien dat hij dat juist op dat moment dan toch vindt. Ja, oké. Okay. Nou, een mooi eindbeeld. <laughs> zou een film kunnen zijn, toch, Peter? Ja. Klink, klinkt, als een, klinkt als een filmplot. Ja. In één liedje. Het ja, kan in anderhalf uur, maar het kan ook best in vijf ja, minuten. Filmschurk, Mijn Wat zeg je? deze ook, is gewoon uit mijn eigen liedje. Ja. Dat doe je, oké. Dus je hebt het antwoord op, je, op de vraag van je favoriete filmschurk gevonden. Ja. Gewoon je eigen filmschurk. Goed zo. Goed, 0800-1121. Kunt u bellen en meepraten over favoriete filmschurken. Wat is uw favoriete filmschurk en waarom eigenlijk? Identificeert u zich met die persoon of juist helemaal niet? Lijkt u op hem? En uh, ja, wat, wat fascineert u eigenlijk in, in de schurken in de films? Daar hebben we het over. Uh, Peter mm -hmm. Verstraten, je bent filmwetenschapper. En uh, wat is nou eigenlijk, wat, dat heb ik nog helemaal niet aan jou gevraagd. Wat is eigenlijk jouw favoriete filmschurken? Uh, nou, ik zou er een paar kunnen... Nou, Norman Bates uit uh, Psycho. Uh, omdat ik die film volgens mij ooit te jong gezien heb, ooit op tv. En dat heeft enorme indruk gemaakt. Maar ik zou ook uh, Mark Lewis... uit Peeping Tom willen noemen. en uh, dat, uh, dat is op zich wel een mooi verhaal. Dat is een uh, Britse film. Yeah. En dat is een film die heel lang verboden is geweest. In Engeland niet vertoond mocht worden. Um, hij wordt gespeeld door Karlheinz Beum. En misschien zegt die naam hier niet zoveel. Maar Frans Jozef uit de Sissi-films wel. Ja. Dus we hadden die ongelooflijk brave Frans Jozef... die daarna in een Britse film komt te spelen... In een houtjes-toutjes gewoon alle alledaagse jongen met een camera. En het blijkt dus dat hij een seriemordenaar is. Uh, en die pleegt een moorde ook met de camera, want aan de camera zit een uitstekende pin. Wij weten dat heel lang niet. Het blijkt dus dat deze jongen heel erg getraumatiseerd is geweest. Want zijn vader was een psychoanalyticus. Die op hem, toen hij nog kind was, allerlei experimenten toepaste. Hm. Uh, door zijn, zijn, vader, zijn vader deed onderzoek naar wat angst is. En ja. dan werd die, die jongen werd wakker gemaakt. En een hagedis op zijn bed gegooid. Dus schrik. En die vader was dan aan het filmen. En wat die jongen eigenlijk nu aan het doen is. Is een soort heropvoering van de schrik. En dat doet hij dus door... Uh, vrouwen te filmen. En als die pin dan uit die camera komt steken... dan vangt hij hun angst. En hij wil die angst uh, zozeer vangen... Dat, ja, dat hij eigenlijk te ver steeds gaat. En dan gaan dus die vrouwen gaan dood. En dan gaat hij elke keer thuis op een scherm zitten kijken. Van, is dit nou angst? Eh? En dan is er elke keer iets met zijn filmopname mis, vindt hij. Het is altijd net niet goed. Dus ja, en dat betekent dus dat hij weer door moet gaan. En door ja. moet gaan. En de enige die daar eigenlijk uh, aan ontsnapt, dat zal een benedenbuurmeisje zijn die een blinde moeder heeft. En die blinde moeder heeft natuurlijk het voordeel dat zij uh, ook, ja... Uh, haar antwoord zintuigen aanwendt. Ja, ja, en het enige wat zij dus, wat, uh, wat hij begint een uh, genegenheid voor dat meisje te voelen. En hij zal tegen haar zeggen, je moet dus eigenlijk nooit in die camera kijken. Want als je dat gaat doen, dan zie je je, zie je, je eigen angst geprojecteerd worden via die camera. En dan... Ja, dat, dat wekt bij hen die, die, die moordlust op. Ja. Dus het is een hele gewone alledaagse. No, jongen. De, nog een keer de naam van de film? De film is uh, Peeping Tom van Michael Powell. Het was een hele beroemde, keurige Britse... Jaren? Uh, 60, 70? Uh, dit is 1960. En daarna is zijn carrière dus eigenlijk voorbij. Hij maakte beroemde films oh, ja? als The Red Shoes... Uh, Black Narcissus, uh, allemaal topfilms. En deze film was een dusdanig groot schandaal. Dat kon niet. Dat bracht de, de, het moorden zo dichtbij in de familie, dat wat Hitchcock eigenlijk ook wel deed met, met Psycho. Maar bij Hitchcock leidde het eigenlijk tot alleen maar een vergroting... Ver, het uitvergroten van zijn carrière. En uh, bij Marco Paul was het, uh, het eigenlijk een droeve einde. Hoe verklaar dat? Hij was gewoon te vroeg? Hij was te vroeg en het viel helemaal niet goed. Het was uh, immoreel en uh, nou ja, alle negatieve termen die je daarover uh, kon, kon noemen. En dat maakte het eigenlijk wel... Ja, gegeven het verhaal er ook omheen, heel simpel... Ja, gewoon deze alledaagse jongen, en ik vind het zelfs zo fascinerend omdat hij, dus, ja, zijn rol was dan de Frans Jozef uit Sisi, en die kop nu ineens eigenlijk in een soort vroege voorloper van de slasher film terecht. Want het, het, het is dus ook weer een schurk die met een met, die ook, ook slachtoffer is, en daarom krijgen ja. we iets met hem. Uiteindelijk ja. Ja. Dat blijkt dan op een gegeven moment. Um, en voor iedereen een hele keurige jongen is. Ja, maar dat, dat is eigenlijk het geheim. Maar. Tenminste, ja, dat is in geval een antwoord op de vraag... waarom schurken zo fascinerend zijn... is dus dat ze ons, onze sympathie opwekken... door het lijden wat ze zelf eerst hebben omgaan Ja, want je zou bij deze schurk natuurlijk heel goed kunnen denken... er was niks met die jongen aan de hand geweest. Zoals er met zoveel mensen niks aan de hand is geweest. Maar... Door omstandigheden, ja. door de pech, door een trauma. Could have, could dat je have been opgelofd. you, could have been me. Ja, dat could have vol. been me. Oké. Okay. Zometeen praten we erover verder, Peter. En is er ook weer meer muziek van David Groeneweg... Na het nieuws van 4 uur.